Het LOS Journaal door Alt Megens. Telekomaanbieder Vodafone kan met een storing in zijn mobiele netwerk. Ruim 1 miljoen vodafone klanten konden rond de middag tijdelijk niet bellen, sms'en of internetten. Een onbekend aantal abonnees heeft nog steeds geen toegang tot internet. De storing ontstond kort voor 12 uur, toen in een van de vijf netwerklocaties de stroom uitviel. Het probleem kon vrij snel worden opgelost. Waarom niet iedereen weer kan internetten, wordt nog onderzocht.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 Spanje heeft met nieuwe staatsleningen 4,5 miljard euro opgehaald. De rente die het land daarvoor betaalt is lager dan bij de vorige veiling in juli. Speculaties dat de ECB maatregelen gaat nemen om de rente van probleemlanden te drukken... hielpen de Spaanse schatkist een handje. De rente die het land betaalt geeft aan hoe de markten de risico's rond Spanje inschatten. De afgelopen dagen werd er op gezinspeeld dat de ECB onbeperkt staatsleningen van probleemlanden op zou kunnen kopen... of een bovengrens zou stellen aan de rente die een land kan krijgen. De Goejan Verwellensluis, de vaarverbinding tussen de Hollandse IJssel en de Oude Rijn, gaat begin september voor een half jaar dicht. Het Rijksmonument wordt in die periode grondig gerenoveerd, vertelt het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. We gaan metalwerk uh, uh, repareren en uh, we gaan uh, de bediening van de sluis uh, veranderen. Het is namelijk nu een, uh, een sluis die uh, met de hand bediend wordt. En omdat dat uh, volgens de huidige normen uh, niet meer uh, mag... Gaan we de, de bediening uh, hydraulisch maken? De Goejan van Wellensluis speelt een belangrijke rol in de Nederlandse geschiedenis. Anti-Oranje gezinde burgers uit Gouda hielden in 1787 Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem v. v, tegen bij de sluis. Als vergelding stuurde haar broer, koning Frederik Willem II van Pruisen, een leger naar de toenmalige Republiek der Nederlanden. Het de Pruisische leger maakte een eind aan de democratische revolutie en duizenden mensen sloegen op de vlucht naar Frankrijk. Het weer vanmiddag is er bewolkt met af en toe zon. Verder wat buien, de zwaarste in het zuidoosten. 22 graden is het aan zee en 27 graden in het zuidoosten. Ook morgen bewolkt met af en toe zon en dan wordt het zo'n 21 graden. ANW Verkeersinformatie. Viel door werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen de knopen de Valburg en Ewijk, 4 kilometer. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, in Pakistan is een verstandelijk gehandicapt meisje van 11 opgepakt... nadat een leeftijdgenootje haar ervan beschuldigde... dat ze pagina's uit de Koran zou hebben verbrand. Aanwezig bij ons correspondente Susanne Koster, net even terug uit Pakistan... Uh, is dat nou het allerbelangrijkste waar zij van beschuldigd wordt? Ja, en dat is een hele belangrijke en, en ernstige aantijging. Want op uh, het uh, beledigen van de islam staat de doodstraf. Um, het gebeurt niet vaak, hè? Maar als het gebeurt, dan is het feest. Rembrandt-kenner Peter de Haan u heeft een nieuwe Rembrandt ontdekt. Ja, wij, uh, ja, misschien moet ik even uitleggen dat ik spreek namens een stichting culturele herdenkingen in uh, Friesland. En die... Organiseert dit jaar heel veel activiteiten rond het 400ste geboortejaar van Rembrandts Liefde en uh, Muze. Uh, dat is uh, Saskia Uilenburg. En we hebben een nieuw portret van Saskia Uylenburg ontdekt. Nou, we gaan het er straks over hebben. Het CBS meldt uh, vandaag dat het aantal suïcides voor het vierde jaar op rij is gestegen. Historicus uh, Rutger Brechtman, jij stapt zometeen met ons in de tijdmachine. Is dit nog steeds een taboe onderwerp? Nou, ik denk dat het wel steeds minder een taboe-onderwerp is geworden. Het is natuurlijk altijd wel lastig van in hoeverre je dit soort dingen moet bespreken. Dat is altijd die hoge discussie, moet je dit bespreken in de media... want heeft dat geen besmettelijke effecten en dergelijke. Maar goed, daar moeten we het denk ik zomaar even over hebben. Dichter bij de dag is vandaag Rinske Kegel. Haar gedicht over deze uitzending hoort er straks tegen half vier. Heeft u een vraag of opmerking voor ons, ga dan naar onze website... Dit is de dag nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u hashtag DID. Ja, vorige week donderdag werd in Pakistan de elfjarige Rimsa Masi opgepakt op verdenking van godslastering. Ze zou Koranpagina's mm. hebben verbrand en het uh, meisje dat waarschijnlijk verstandelijk gehandicapt is, kan nu de doodstraf krijgen. Je zei het al, Suzanne Koster, vanwege uh, blasfemie. Je bent hier. Uh, normaal ben je correspondent in Pakistan, even in Nederland geweest, maar uh, ja. binnenkort ga je weer terug. Ja. Hè? week. Ja. Uh, je hoort mijn tekst al, ze zou Koran-pagina's hebben verbrand. Ja. Hoe zeker weten we wat er gebeurd is? Nou, niet, maar um, over het algemeen zijn dit soort blasfemie-zaken, uh, uh, persoonlijke veters, die worden uitgevochten met een aanteging die, die eigenlijk niet op waarheid berust is. Want um, ja, ook een, een iedere minderheid in Pakistan weet ook wel dat dat een hele ernstige zaak is. En Past men daar heel erg mee op. Uh, ten tweede zou, zou, de, zou de buurvrouw of, of de buurman dat gezien hebben... in het zakje wat ze bij zich droeg op straat, een plastic zakje. Nou, hoe kan je aan de buitenkant zien dat daar verbrande blaadjes uh, uit de Koran in zitten? Ja. Dus het is heel erg vaag. Uh, plus uh, ze zou het syndroom van Down hebben. Dan kun je alleen maar de vraag stellen of zij überhaupt uh, bij macht is... om te begrijpen wat, uh, wat dat is, ja. uh, blasfemie. En dan de pagina's nog daadwerkelijk uit te schuren. Ja, en waarom zouden steken. ze doen? Waarom zouden ze een Koran in hun huis hebben? Of ergens anders hebben? Waar zouden ze die vandaan halen? Want ze is christen. Uh, wat mij verteld wordt door activisten. die er nu met deze zaak bezig zijn. Uh, is dat uh, die, die buurman. Uh, die, uh, die islamitisch is. En zij, dus christelijk gezin. eigenlijk al, al jarenlang deze familie teistert. Uh, als je christen bent in Pakistan. ben je sowieso. Uh, ja, niet erg populair, nee. om het zo maar te zeggen. Dus men wacht gewoon op een aanleiding om de boel weer te laten escaleren? Je kunt misschien zeggen, men creëert een aanleiding om ja. iets, iets te doen. Want ja. het meisje is opgepakt door de politie... Ja. Uh, was dat nou vanwege haar overtreding of misschien wel om haar te beschermen tegen de buurtbewoners? Het was waarschijnlijk vanwege de druk van die buurtbewoners, want die zijn in uh, grote getalen, ik weet niet precies of het tientallen waren of honderd, dat is nog niet duidelijk, maar die zijn naar het politiebureau gegaan uh, in de ochtend en uh, die hebben eigenlijk zo'n druk uitgeoefend op de politie dat ze maar... Uh, die aantijging uh, ja, hebben opgenomen en het meisje ja. hebben gearresteerd. Maar ik begrijp wel dat de politie afhankelijk... Uh, dat liever niet wilde, dit meisje oppakken. Nee, en... Zij hebben gewoon geen keus, want dit soort extremistische personen... hebben gewoon veel macht in Pakistan. Ja. En je weet gewoon dat je er eigenlijk niet veel tegen kunt doen. Dus uh, ja, als je met een paar man politie in een politiebureau zit... en er komen tientallen... Uh, naartoe eisen dat ze, dat meisje wordt opgepakt, dan, dan kan een politie in Pakistan weinig. Nee, de ouders zijn gevlucht? Nou, de ouders die zitten uh, in een uh, onbekende plaats bij een uh, religieuze organisatie, een, een christelijke religieuze Omdat organisatie. Omdat het voor hen niet veilig was om gewoon in hun eigen ja. woning te blijven. Ja. En hoe zit het met de andere christelijke families uit die wijk? Ja, die zijn ook vertrokken, die zijn ondergebracht bij uh, in, in, uh, scholen in Islamabad en uh, andere plekken. Uh, want uh, ze kunnen bijvoorbeeld uh, op de plaats waar, waar ze wonen... geen eten meer kopen, want de moslimverkopers... willen geen eten aan ze verkopen. Uh, uh, sommige moslimleiders hebben gezegd... jullie mogen hier niet meer terugkomen uh, een maand of, of voorgoed niet. Dat is ook allemaal niet duidelijk, maar in elk geval kunnen ze daar nu niet veilig leven. Ja. En wat zijn nu de opties voor Rimsja, die vastzit, dat elfjarige meisje? Nou, uh, heel weinig, want um, uh, ze kan in staat van beschuldiging worden gesteld. Um, een um, advocaat vertelde me dat politie vaak niet registreert... dat zo iemand is opgepakt. Dus eigenlijk zou ze dan illegaal gearresteerd zijn. Maar dat is gunstig uh, in het geval van blasfemie... omdat ze dan stilletjes zou kunnen worden vrijgelaten. Maar hoe meer aandacht er wordt besteed ja. aan deze zaak in het land... Hoe onwaarschijnlijker het wordt dat dat lukt. Want uh, als het nog niet officieel is, heeft ze ook geen advocaat misschien nog? Nou ja, ze heeft een uh, religieuze of een christelijke organisatie die haar helpt. Ja. Uh, daar zit ook een uh, goede advocaat in. Dus zij heeft wel toegang tot, uh, tot die hulp. Ja. Maar ze ja. is minderjarig. Hoe zit dat? Nou, er is wel een systeem uh, wat de, uh, te maken heeft met minderjarigen in Pakistan. Dat is sinds vijf maanden officieel weer actief. Uh, maar goed, veel rechters die. Um, ja, die, die geven daar toch geen, weer geen gewag aan. Het is altijd een beetje, een beetje vaag in Pakistan. Um, maar het, onder, die, uh, onder die wetten zou zij. Uh, kan de rechter bepalen dat ze tot 12 jaar... niet verantwoordelijk is voor crimineel gedrag. Maar zou die dus... rechter uh, die uh, vrijheid hebben... omdat die druk van bepaalde nee. fundamentalisten zo ja. groot is? Nou, Dat is precies het de... punt. Dat heeft hij niet. Um, in een eerdere zaak uh, of eerdere zaken... zijn rechters gewoon gevlucht of gestopt. Of, of, of erger nog. Of uh, uh, nou, Vermoord weet ik niet. Dat, dat weet, in ik in ieder geval van. een minister hè, die het wilde aankaarten. Ja. Ja. En de gouverneur Plot. van de regio uh, Poensjaap. Ja, ja. Uh, en een hele hoge Politicus, uh, die zijn vermoord omdat hij wilde die, wij wilden, zich die wet gewoon aanpakken, ja. ja, ja. Dus het is ook gevaarlijk om erover te praten. Om, omdat Vandaar... de wet uh, zo belangrijk is uh, op blasfemie voor de fundamentalisten, ja. is het gewoon een non-issue geworden. En het is ook een hele makkelijke manier om minderheden te onderdrukken. Echt, uh, uh, je, je zei net van uh, als de zaak een beetje stil blijft, heeft ze een kans dat ze misschien zomaar ja. stilletjes wordt vrijgelaten. Wij hebben het er nu over, nu wordt dit ja. programma niet beluisterd in Pakistan... maar nee. Joël voor de winter gaan we zo mee spreken... Tweede Kamer, ChristenUnie, die heeft vragen gesteld. Die wil dat de ambassadeur op het mandje wordt geroepen. Is dat slim? Als het in de openbaarheid wordt gebracht, dan is dat niet slim. Uh, als dat achter ge gesloten uh, deuren gebeurt... Dan uh, kunnen uh, Pakistanen die hiermee bezig zijn zich wel gesteund voelen. Maar zodra extremisten daar lucht van krijgen, dan is dat alleen een extra reden om er hard tegen in te gaan. Ja. Nou, Johan Voor de Wind hangt aan de lijn. Goedemiddag, meneer Voor de Wind. Goedemiddag. Uh, ik zei het al: Tweede Kamer ChristenUnie. Unie. Het is eigenlijk niet zo slim om dit uh, aan de grote klok te hangen. Ja, dat is een heel lastig dilemma. Uh, Suzanne vertelt van de situatie. Ik ben uh, trouwens, uh, daar heb ik Suzanne ook ontmoet, eind, augusti, of, eind juni daar geweest. Ook met verschillende mensenrechtenorganisaties, minderhedenorganisaties uh, gesproken. Uh, het verschilt uh, per zaak. Uh, we, hebben, we kennen de zaak Asia Bibi, dus een mevrouw die al drie jaar in de gevangenis zit... en de doodstraf dreigt te krijgen. Uh, daar proberen we ook al jaren invloed uit te oefenen om haar vrij te krijgen. Uh, dat is lastig, dat doen we zowel via de binnenlijn... En af en toe laten we een geluid horen dat we haar niet vergeten zijn in het westen. Ook via uh, de, de publieke lijn. Um, maar goed, alle druk tot nu toe uh, op het, het kabinet daar... Uh, heeft nog niet geleid tot haar vrijlating. Nee, Maar aan de andere kant, ze is er nog, want ze had ook uh, ja, dood kunnen zijn inmiddels. Want ze heeft de doodstraf gekregen als we het hebben over Bibi. Ja, maar daarvan is het ook weer zo dat um, die doodstraf niet zo snel wordt uitgevoerd. Okay. Ook, ook niet in Pakistan. Uh, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat uh, je jarenlang in de gevangenis... Er zitten, er zitten christenen, verschillende christenen, uh, tientallen christenen... al jarenlang in de gevangenis vanwege de verwijten van blasfemie. En alleen al de aanklachten, ook al zijn ze zelfs in de rechtszaken ongegrond verklaard... Ja, dat betekent een doodvonnis in, in het publieke leven. Ja. Want je moet vluchten voor je, voor je buurtbewoners. Je uh, bent uit geefdrijd. je dorp. Ja, je bent, uh, ja, je bent aangeschoten. We wild. praten zo verder, meneer Voor de Wind. Uh, Susanne, de naam viel Asia Bibi. Uh, help ons nog even. Dat was dat meisje bij de waterputten. Ja, een 45-jarige vrouw die is beschu oh. werd beschuldigd in 2009 van uh, blasfemie. Ze zou uh, iets gezegd hebben over de profeet, wat ze als zodanig wordt uh, opgevat, ze zou uh, hebben gezegd dat Jezus, uh, een grotere. De belangrijkere profeet was dan Mohammed. Nou, uh, ik, heb, ik ben in dat dorp geweest en daar werd gezegd dat ze zou hebben gezegd dat het lichaam van uh, de profeet zou worden zijn opgegeten door uh, Mieren oh. of zoiets na zijn dood. Ja. Dus uh, het is allemaal, uh, het hangt er maar vanaf met welke club je praat. Ja, onze verslaggever Richard Groeneboom uh, kreeg eerder als enige journalist de kans om Asia Bibië te spreken. En we gaan even terug naar dat fragment.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 Tijdens een grote demonstratie in Lahore, waar 50.000 man op afkomt, wordt gescandeerd tegen de vrijlating van Asia Bibi. Asia Bibi moet hangen. Ze heeft ons beledigd. Als het kon, zou ik haar persoonlijk de keel doorsnijden. Een imam in Peshawar loopt een prijs van 4500 euro uit voor degene die erin slaagt om Asia Bibi te vermoorden. We vragen correspondent Susanna Koster hem op te zoeken. Waarom zet u een prijs op het hoofd van een moeder van vijf kinderen... waarvan één gehandicapt, uit een dorp hier honderden kilometers vandaan? Ze moet vermoord worden omdat ze de vijand is van islam. Ze beledigde onze gerespecteerde profeet... Waarom looft u daar geld voor uit? We willen mensen aanmoedigen om dit te doen. En zou u haarzelf vermoorden als u de kans had? Zeker, zegt hij. Sommige mensen zeggen dat deze wet misbruikt wordt. Wat vindt u daarvan? Mensen die dat zeggen hebben geen geloof. Het is de juiste wet volgens de Sharia. Iedereen loopt nu binnen voor het gebed. Ja, Asia Bibi en het verslag over haar in december 2010. We hebben Asia, we hebben Rimsha Mashi, de elfjarige, die nu is opgepakt. Het is gewoon een trend om het zo maar even te noemen. Ja, en uh, dat uh, ja, het blijft uh, waarschijnlijk zo zolang de overheid zich daar niet echt tegen durft uit te spreken. In het geval van Asia Bibi waren er een paar mensen. Die dat hebben gedaan, maar uiteindelijk heeft de overheid gezegd: oké, okay, oké, okay, we doen niets aan die wet, laat maar zitten. Uit we angst, spreken er of... niet meer over. Ja, uit angst. Ja. ja. Het is uh, voor jou als correspondent een uh, bekend gegeven ook dit nieuwe verhaal. Want jij bent uh, in Korea geweest, zeg? Dat uh, goed? Gojira. Ja. gojira. Uh, laten we even teruggaan naar die reportage, want wanneer heb je die gemaakt? In 2009 ook. 2009, ja. Pakistan. Een klein fietsje van het kindje ligt voor het huis, verbrand. De deuren zijn geblakerd. Ze zeiden dat we hun heilige Koran verbrand hadden. ik heb het niet gedaan. Toch zetten extremistische moslims deze christenwijk in brand. Zes verbranden levend, waaronder twee kleine kinderen. Een grootvader werd neergeschoten. Ze waren familieleden van het 22-jarige Achla Hamid. Akalachs buren zijn bezig met de sloop van een verbrande huis. Om het daarna weer opnieuw op te bouwen. Maar Aklag zelf wil niet eens denken aan de wederopbouw van zijn huis. Hoe kunnen we een huis opbouwen waar zoveel van onze familieleden zijn vermoord? We willen eigenlijk het liefst... Zo min mogelijk hier zijn. We willen eigenlijk het liefst dit huis vergeten. Ja, Suzanne Korsen, dat was jouw bijdrage als correspondent vanuit Pakistan. Gaat het ja. trouwens alleen eh, om spanningen tussen moslims en christenen... Of zijn er meer uh, minderheden die worden vervolgd? Ja, op dit moment heb je ook veel sectarisch geweld van uh, de meerderheid van Soenieten ten opzichte van uh, de minderheid uh, Sjiïten. Uh, het is al, uh, ik geloof, in elk geval twee keer gebeurd dat, dat ze een bus uitgehaald zijn. Uh, gekeken naar de identiteitspapieren waarop staat wat voor geloof je aanhangt. en uh, die zijn uh, zonder pardon neergeschoten. Zo. En is er nou een nationaal probleem. Of meer regionaal? Ik heb wel eens het gevoel hoe dichter bij Afghanistan... In, in het westelijk gedeelte van Pakistan, hoe, hoe strenger het is. Uh, nou, eigenlijk uh, is het gewoon een nationaal probleem. Nou, en Islamabad dat leek tot nu toe een plek waar dit soort dingen minder gebeurden. Ja, omdat de, de christenen hebben ook wel enigszins ja, wat sterke positie... omdat ze vaak werken voor de, de rijke experts... Uh, in, in hun huizen, maar um, ja, ook, ook daar is discriminatie aan de orde van de dag. Ja. Jobel voor de wind hangt nog aan de lijn Tweede Kamer ChristenUnie. Uh, in uw ogen, wie heeft nou werkelijk de, de macht in dat land? Ja, dat uh, ga je inderdaad je afvragen. Uh, er is natuurlijk een president, er is een uh, regering, uh, hoewel uh, onlangs de premier naar huis is gestuurd. Uh, maar de macht van de moela's zijn uh, enorm, groot. Die is enorm groot. En dat zie je bij, uh, onlangs ook nog weer was een jongetje van 14, 15 jaar ook opgepakt in het politiebureau gezet vanwege aanklachten, blasfemie. En die jongen is door de omstanders uit het politiebureau gehaald, overgroten met benzine en in brand gestoken. ja. En daar kan de politie dus uh, schijnbaar, of wil nee. de politie schijnbaar uh, niks aan doen. Oeh. En ook dit geval is weer onder druk ja. van uh, de menigte ontstaan. Hoe, hoe schat u president Sadari uh, in? Is dat nou een man die wel wil luisteren naar het Westen? Of toch meer neigt naar de moela's in Ierland? Nou dat uh, kan je niet uh, van elkaar scheiden. Hè? De moela's zijn enorm uh, sterk qua invloed. Uh, hij probeert natuurlijk wel de contacten met het Westen gaande te houden. Hij is afhankelijk... Ook van steun uit Europa en uit Amerika natuurlijk. Amerika ziet Pakistan nog steeds als een bondgenoot tegen de Taliban. Uh, hoewel die liefde wel een beetje bekoeld is. Maar ze krijgen nog steeds geld uit Amerika en ook nog steeds 100 miljoen uit Europa. Europese dus hij Unie. zit in een lastige positie? Hij zit in een lastige positie. Ja. Hij probeert daartussen te manoeuvreren. Je ziet ook dat hij nu zelf een onderzoek heeft gelast naar de situatie daar en Of het meisje inderdaad geestelijk ziek is. Nou, dat is ook volgens de wetgeving een uitkomst voor hem... als dat het geval zou zijn. Want dat zou een mogelijkheid zijn voor hem om haar alsnog vrij te laten. Dus daar moet hij het wel van hebben? Hij zoekt praktische oplossingen, ja. uh, vrees ik. Uw, maar ja, hoe dan ook, uh, dat, dit, dit had nooit mogen gebeuren. Nee. Uw partij heeft vragen gesteld. U uh, zelf aan de minister van de Buitenlandse Zaken, uh, Rosenthal... maar ook uh, op Europees niveau aan de buitenlandcoördinator Ersten. Uh, welke vragen heeft u precies? Ja, die vragen en zijn dan via mijn collega Peter van Dalen gebeurd. Mm -hmm. uh, ja, wij vragen eigenlijk simpelweg om de vrijlating van dit meisje... en om de Pakistanse ambassadeur wat matje te roepen hierover... om opheldering te krijgen, maar vooral om voor vrijlating te pleiten. Maar ja, ja. als u echt wat want... wilde doen, kon u dat misschien dus beter niet doen? Want er werd hier gezegd dat als het maar heel erg onbekend blijft... dan uh, gaat zoiets misschien vanzelf opgelost worden. Dan laat ze gewoon iemand vrij... Ja, daar zou je op hopen. Daar hebben we natuurlijk ook op gehoopt als het gaat om uh, Bibi. Nogmaals, die zit drie jaar vast. Um, en uh, het ziet er niet naar uit dat ze binnenkort ook vrijkomt. Dat is een heel lastig dilemma, ook voor politici. Uh, veel dingen, zal ik u zeggen, uh, doe ik ook onder de raden als het gaat om uh, moeilijke landen zoals Iran. Uh, zo hebben we ook onder de radar wel mensen vrijgekregen uh, uit Iran... die nooit in de publiciteit komen. Maar ja, dit is wel zo'n schijnende situatie... Um, waarbij ik denk dat je wel snel moet handelen. Want uh, ja, de, de schade is al aangedaan. Dat meisje kan nooit meer terug naar haar dorp... of de, de, de buitenwijk van Islamabad. Uh, er moet nu sowieso, als ze al vrijkomt, voor opvang gezorgd worden. Dank u wel, Johan Wind, uh, voor de toelichting... op de vragen die u uh, gaat indienen. Uh, Susanne Koster, uh, correspondent Pakistan. Wanneer ga je terug? Uh, waarschijnlijk zondag. En uh, is dit een onderwerp waar je gewoon vrij over kan berichten? Waar je uh, kan rondlopen en vragen kan stellen aan de mensen? Ja, ja, dat want, wel. ja want ze zijn allebei overtuigd. Uh, ook de extremisten van hun uh, goed doen. Dus daarom is ze het willen ze graag vertellen. toegestaan ja. dat je als journalist daar dat verhaal maakt? Ja. Oké, okay, dank je voor dit moment. Ja, straks praten we met Ronald Boef. Hij is tof... Topgolver en blind. Maar nu gaan we, eerst gaan we het hebben over een nieuw ontdekt meesterwerk. Uh, Rembrandt-kenner Peter De Haan. Nou, begin maar eens bij het begin. U opende uw mailbox op een dag en toen? Ja, dat doe ik iedere dag. Voor de stichting die allerlei activiteiten organiseert dit jaar. Want ik krijg heel veel mails uit het hele land. Maar op één dag zat er een mail tussen waar ik echt stijl van achterover sloeg op mijn stoel. Omdat. Het iemand, van iemand was die niet uh, uh, algemeen bekend wil worden. Die zei, er zijn veel uh, portretten bekend van Saskia, all over the world. Ze hangt in twintig musea. Saskia van Uilenburg. Van hè? Uilenburg. Uh, u bent de kenner, maar uh, ik luister uh, hier uh, met uh, zeg maar interesse. Nee, daar. dat begrijp ik heel goed. Dat, uh, de vrouw van Rembrandt. Ja, en, en, en, nou, Wij zijn heel erg geïnteresseerd in haar leven. Waarom? Omdat zij... Uh, ver beneden haar stand trouwde met een uh, kunstenaar... als dochter van een burgemeester... die ook de moord op prins van Willem van Oranje meemaakte... dus uit een milieu kwam waar de kunstenaars nooit kwamen. Er is dus heel veel over te zeggen wat haar invloed is geweest... ook op zijn kunst en op zijn opdrachtgevers. Nou, daar willen wij dit jaar aandacht het schenken. En tussen al die ma mails van mensen die zich opgeven voor allerlei activiteiten... zat dus een mail van iemand die zei... ik heb een paar jaar geleden... Een op een veiling in Zweden een uh, schilderij ge gekocht... wat ik heb laten beoordelen... Uh, door een aantal bekende Duitse hoogleraren... professor Klein en een professor Schum Schum Mosky en uh, Martin Bijl, die is verbonden aan het Rembrandt Research Center. Allemaal namen die u bekend voorkwamen. En nou, in ieder geval namen van ik weet... Nou, als, dat, als die wat voor vinden, dan is dat in ieder geval een duidelijke indicatie. En, en wat was de aankoopprijs? Dat heeft u niet gezegd, maar het heeft wel gezegd voor een redelijke pri prijs. En om, wat denkt u dan nou? Omdat namelijk, uh, het, het voor een kopie werd aangezien. Ja, maar weet u en nog als niet, als wat is als je mij vraagt, het? wat is de prijs, dan weet ik het niet. Dat nou, is maar, puur uh, speculatie. Ja. Maar als ik mijn persoonlijke mening zou geven dan denk ik eerder aan een getal van 4-0... Dan, dan van 5 of 6, wat de werkelijke waarde is. Dus een uh, 10, 20.000 euro. Nou, dat, dat is uw invulling, dat weet ik niet, maar... Uh, het is met de nullen. Uh. Ja, maar het, is geen, het lijkt me geen prijs van, uh, die je zou betalen op een rommelmarkt. Nee. Maar ook niet de prijs die Bij een echte veiling. In echt waard ja. Maar maak uw verhaal nog even af. Hij had iets gekocht op een veiling, want wat het is weten we nog steeds niet? Nou, in uh, Zweden, daar bleek dus een uh, portret te zijn... wat is herkend als... Een Saskia, als de Saskia. Uh, en toen heeft hij het laten bekijken door, uh, door mensen die ik noemde... of het door een bekende meester is geschuld of niet. En uh, Martin Bijl, die vaker met dit bijltje heeft gehakt... die kwam tot de uh, stellige conclusie... dat het uit de directe omgeving van uh, Rembrandt is. Direct, dat betekent of Rembrandt zelf of zijn leerling Govert Flink... En ik weet niet of de luisteraar het weet... maar heel veel schilderijen van Flink en Rembrandt zijn ver verwisseld. Qua, uh, zelfs het, uh, zelf, het portret van Flink werd eerst aan Rembrandt toegeschreven. Want toe Flink gespreken. was zijn leerling, hè? Ja, zijn dus de allerbeste, denk ik. <laughs> <Nee>. <laughs> Want, uh, en daar is men is, nog niet over uit... maar dat het een schilderij is van een van deze twee meesterschilders... Ja. Maar was het nou al wel bekend of niet? Hij had het al laten analyseren. Hij had het, uh, maar hij zegt van, uh, ik wil nog verder onderzoek laten doen, want ik wil het niet aan de grote uh, klok hangen. Dus zei... zit u nu hier bij dit is de <laughs> dag? Maar ik zei, ik wil nee. toch wel heel graag daar een klein item op onze website van maken, want ja, het is toch zonde om daar helemaal niets mee te doen? Nou, dat vond hij goed. Ja, en dan gaat toch een bal rollen. Ja, en dat, dat vindt hij, hij niet erg? Niet erg. Ja. Nou ja, bij nader inzien niet. Want nu kan ik ook iets zeggen misschien over wat we allemaal dit jaar gaan doen. Heel ja, heel dat worden. wilt u ook <laughs> graag. Hè? Ja. Dit uh, even nog voor mensen die uh, ook uh, computer in de buurt hebben. Uh, via onze site is um, uh, ook mee te kijken naar deze uitzending. En dan kunt u ook het uh, beroemde schilderij uh, zien. Want dat schilderij dat, uh, dat gaat uh, ergens hangen. Dat kunnen mensen bekijken. En dat is onderdeel van het project Saskia 400. Nou, dat Zucht hopen goed? wij. Kijk, uh, het is allemaal nog zeer vers nieuws en, en uh, het is natuurlijk duidelijk... dat uh, wanneer wij op 13 oktober aanstaande in Leerdam activiteiten gaan opzetten... waaronder een uh, expositie gewijd aan het leven van Saskia met uh, Rembrandt... dan gaat het ook om documenten, doopactes, maar ook etsen van Rembrandt die worden uitgeleend. Maar dan hopen wij natuurlijk ook dat dit stuk een soort icoon wordt... En, Daarover wordt onderhandeld tussen de directeur van het HCL, waar het komt te hangen dan, en de eigenaar, want het moet aan eisen voldoen, klimatologisch, verzekeringstechnisch. Maar we hebben goede hoop. Ja, u weet het dus nog niet zeker. Wat houdt dat project verder in? Saskia 400, wat, wat kunnen mensen zien? Oh toen? ja, dat is. Uh, nou, in de eerste plaats zal op 13 oktober een, een viering plaatsvinden in de kerk waar zij 400 jaar geleden is gedoopt. In dezelfde kerk. Met, met, met drama, muziek, dans en poëzie. Maar is er veel bekend dan over haar? Er is Behalve heel veel bekend. dat zij van een goede komaf was, stof. Er is dit jaar al één boek uitgekomen. Er komt op 13 oktober van de Saskia Rembrandt-expert Broos nog een boek. Uh, er is heel veel bekend. Alleen niet bij het grote, grote publiek. En u zegt Saskia Rembrandt-expert. Eigenlijk is Rembrandt niet zonder Saskia... Um... Uh, is is er eigenlijk niemand, zullen we maar zeggen? Nou, hij had die zo, vrouw zo, echt nodig? Nee, dat, dat zullen we mij niet horen <laughs> zeggen. Maar wat wel, wat wel waar is... is dat die familie van Saskia... een buitengewoon belangrijke rol heeft gespeeld in zijn leven. Een paar voorbeelden. Uh, uh, Rembrandt ging uit Leiden, Amsterdam... naar Hendrik Uilenburg, neef van Saskia. Die had de grootste galerie toen ter wereld. Had er de atelier, daar mocht Rembrandt het vak leren. Later werd hij hoofd van het atelier... En kregen kreeg je leerlingen. Dus in productieve, faciliterende uh, en financiële zin is die Hendrik Uilenburg van levensbelang geweest. Uh. Die zorgde voor opdracht, gegevens en hield er ook weer een centje over. Nou, uh, uh, de, uh, zij heeft vier kinderen ge gekregen, waarvan de jongste Titus is, is als enige bleef leven. Het is ook een leven vol tragiek geweest. Uh, Rembrandt beleefde de meest productieve tijd tijdens het huwelijk. Uh, vrouwen werden afgebeeld op een plechtige manier normaal. Maar Saskia werd als een beetje een, een zwierig, flamboyant, lachend type. Lachte vrouwen kwamen in de 17e eeuw niet voor. Ga maar eens na, je zult hetzelfde of nooit lachen. Dus vrouwen. Is uit, dat is echt uitzonderlijk. Dat is uitzonderlijk. Haar. Had ze geen rotte tanden, hè? dat ze kon lachen. Nou, dat is bij niet bekend. Dat is de verklaring die vaak wordt gegeven. Oh, okay. Dat op schilderijen weinig wordt gelachen, omdat iedereen een rot aan de toon. Oh had. ja, dat en zou viel. kunnen. Omdat vanwege het milieu, uitkwam, dat ze minder kans liepen op rot. Dat is een tanden... goede standaard. Ja. Ja, ja, ja. Dat is wel leuk. Leuk gebrek aan als historicus kan dat weten. Ja. Maar oh, goed, uh, en, ja. en wat, wat wij ook doen dit jaar is dat wij, uh, kunt, kan men allemaal lezen op onze site saskia400.nl, dat we uh, de Saskia's in Nederland oproepen om een foto toe, toe te sturen van zichzelf. En van die honderden, we hopen op duizend en één... van die honderden eigen tijdse uh, Saskia's... wordt een megacompositie gemaakt... naar een schilderij van Saskia door Rembrandt van metershoog. Mooi. En niet dit schilderij, hè? En, het, pas het zou nog kunnen ook dat dit schilderij gaat worden. Dat, dat moeten we nog bepalen, welk van de drie. Maar er komt nu een vier erbij. En, dus wij roepen ook alle Saskia's op om hun foto toe te sturen... via het adres gemeld op saskia400.nl. Ja, u bent een blij man, hè? Ik vond dit een uh, geschenk uit de hemel. <laughs> dit had u net uh, nodig. <laughs> ja, <laughs> <laughs> dit was echt geweldig. Maar Hoe... was, deze man vond dit zelf ook uh, de aanwinst van zijn leven. Ja. Hij, ja. hij wil echt niet bekend worden. Waarom is dat? Hij wil, Nou, dat is wel duidelijk. Hij, hij zegt in eerste plaats, het gaat om het kunstwerk. Het gaat niet om mij. Uh, hij wil ook, als hij over zou overlijden, het kunstwerk aan een museum uh, schenken. Dus hij heeft ook geen belang bij allerlei discussies. Ook met name zijn vrouw hecht zeer aan haar privacy. En ik heb gezegd: Nou, met een achterhouding daarvan wil ik graag wel ja. naar buiten. En dat vond hij. En cool. uw vrouw weet het zelfs niet, hè? Nou, in <lacht> ieder geval niet uh, waar, wie hij is en waar hij woont. Nee. Oh, hoe, hoe weet u dat? Ja, dat weet <lacht> ik toch. Ik weet namelijk alles. <lacht> nee. <lacht> nee, maar is dat moeilijk om zo'n geheim te bewaren? Of uh, is dat gewoon hoort nou, dat, dat, dat vind erbij? ik niet zo moeilijk. Hij heeft wel gezegd: Als wetenschappers zijn geïnteresseerd, dan kunnen ze via mij contact opnemen. Want... Ja. Ja, wat hoe, hoe komen we er nu alsnog achter of dit nou een Rembrandt is, hè, deze fonds, of toch een Govert Flink? Komt daar nog duidelijkheid over? Nou, ik denk schimmig? het wel, want uh, een van die Duitse hoogleraren heeft gezegd: nou, het zou ook heel goed Govert Flink kunnen, kunnen zijn. En daar wil men nog nader onderzoek naar doen. Ja, en dan baalt u natuurlijk. Nou, het zijn twee meester schilders. Ik kom dus uit uh, Leeuwarden, en beide schilders hebben een directe connectie met Leeuwarden. Govert Flink, die die uh, is, heeft het vaak in Leeuwarden geleerd. En de vrouw van Rembrandt komt ook in het en heeft daar ook zijn voetstappen. Dus het maakt ons niet vooruit. Nee, Hartelijk bedankt. Veel succes. Dank je wel. Straks na het nieuws van half drie... Uh, praten we verder met de blinde topgolfer Ronald Boef... en zijn vader en Keddy Rijnboef. En historicus Rutger Bregman duikt voor ons... in de geschiedenis van de zelfmoord. En dat uh, naar aanleiding van de jaarcijfers van vandaag van het CBS. Nu eerst het nieuws dus met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Oud-president Weidenbos van Suriname vindt dat Nederland moet stoppen... met het isoleren van de Surinaamse regering. Dat zei Weidenbos vanochtend in Amsterdam, waar hij speciaal naartoe is gekomen... om Nederland in Nederland eens de waarheid te zeggen, verklaarde hij. Weidenbos sprak niet namens de Surinaamse regering. Volgens de oud-president probeert Nederland Suriname te isoleren... omdat Desi Bouterse president is. Weidenbos zegt dat dat gedoemd is te mislukken... omdat andere landen Boutersen wel erkennen. Het hackerscollectief Anonymous heeft websites aangevallen van de Britse overheid. Onder meer de sites van de Britse premier en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn doelwit geweest. Woordvoerders van Britse overheidsdiensten bevestigen dat er problemen zijn geweest met de websites, maar dat alles weer normaal functioneert. En Spanje heeft met nieuwe staatsleningen 4,5 miljard euro opgehaald. De rente die het land daarvoor betaalt is lager dan bij de vorige veiling in juli. Speculaties dat de ECB maatregelen gaat nemen om de rente van probleemlanden te drukken... hielpen de Spaanse schatkist een handje. De rente die het land betaalt geeft aan hoe de markten de risico's rond Spanje inschatten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUBE ah, verkeersinformatie. Op de A67 Eindhoven richting Venlo staat file tussen knoopend rijden en Geldrop 3 kilometer. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Ja, goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel Rijn en Ronald Boef over golven als je blind bent. Rembrandt-kenner Peter de Haan vertelde over een nieuw schilderij van Rembrandt. Pakistan-correspondente Suzanne Koster is hier... en het aantal zelfmoorden is opnieuw gestegen, meldde het CBS vanmorgen. Historicus Rutger Bregman duikt straks met ons in de geschiedenis van de zelfmoord. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD of ga naar onze website. Dit is de dag.nu ja, Volgende week woensdag beginnen in Londen de Paralympics. Ronald Boef had graag meegedaan. Want we kunnen zo'n beetje stellen dat hij de beste blinde golfer van Nederland is. Dag Ronald. Hey, ik zal me eerst eventjes uh, voorstellen voor de luisteraars. Nou, de beste blinde golfer van Nederland. Mijn naam is uh, Ronald uh, Boef. Boef En ik uh, golf al uh, ik golf 14 uh, jaar. En ik, bij het begin, de eerste vier jaar, was voor mij alleen maar leren om tegen die bal aan te slaan. Ja. Omdat ik totaal blind geboren ben, heb ik helemaal geen referentiekaders en kan je mij helemaal niks uh, voordoen. Nee. En ik train vijf uur op Westwoud per dag. En ik zit nog twee keer in de week op de sportschool voor kracht, conditie en om sportblessures te voorkomen. En ik ben ook nog ambassadeur van Light for the World. Dat is een stichting die helpt mensen die blind zijn of slechtziend in de derde wereldlanden om terug te keren in de maatschappij, omdat je daar als gehandicapten of blinden niet meetelt. Nou, je verhaal is uh, duidelijk. Uh, maar even terug naar het begin. Je, je, zegt, je bent nu 15 jaar bezig, hè? Ja, inderdaad. inderdaad. Hoe Ik oud ben, ben je nu? Wat denkt u als u zo naar nee. me kijkt? Nou ja, dat zijn wel van die moeilijke nee. vragen. Jaartje of 28? Ik ben al 35 uh, jaar. Ik heb het goed gedaan, hè? Dus vanaf de twintigste was je al bezig, Ronald. Je zei van, het heeft toch een lange tijd geduurd... om gewoon sowieso die bal te raken, hè? Hoe, hoe is je dat op een gegeven moment toch gelukt? Nou, op een gegeven moment is het me gewoon uh, gelukt... door heel erg veel uh, te trainen. Want mijn eerste professional, dat was uh, Pieter Eckley. Die heeft mij uh, het golven aangeleerd. Mm -hmm. Met een houten plank, met twee stokjes in het midden en twee korte stokjes aan de zijkant. Waarom? Om het, de om het te maken. leren om mijn voeten goed neer te zetten. Okay. En mijn swing is geleerd met behulp van de klok. Dus zes uur slaan. Zeven uur slaan. En zo is het langzamerhand opgebouwd, de eerste vier jaar. Zes, zes, oh, ja. je gaat staan zoals de wijzers van de klok. Ja, de swing met, is dus met de echte met de klok de opgebouwd, in de lucht, ja. inderdaad. En toen heb ik eerst dus, uh, vervolgens heb ik mijn golfvaardigheidsbewijs gehaald. Dat en daarna heb ik mijn handicapdiploma gehaald. Maar wacht even, zo'n golf, is het nou golf of golf? Ik weet het nooit. Gewoon uh, ja, jij golf. Zegt golf, ja, oh, golf, oh, gewoon golf. golf. Yeah, Engels. Uh, een, een vaardigheidsbewijs, is dat dan hetzelfde bewijs voor mensen die kunnen zien? Het is hetzelfde bewijs als voor uh, mensen die uh, kunnen zien, is dat inderdaad. En het is ook dus eigenlijk dat je dus eigenlijk dus een beetje, dat je dus de regels ook echt allemaal beheerst. Zodat je dus echt weet hoe je in de baan moet gedragen, hoe het spel in elkaar, wat moet je doen als je daar en daar ligt. Ja, Rijn Boef, vader van Ronald, heeft hij het nou helemaal zelf gedaan? Of heeft u toch ook een rol gespeeld in dit hele verhaal? Ronald heeft het volledig zelf gedaan. En het enige wat ik dus doe als vader, en nog steeds, dat is de kop van de club achter de bal zetten, omdat Ronald die bal niet ziet liggen. Nee. Voor de rest lees ik in de baan voor wat andere mensen die kunnen zien op de T-box uh, lezen. U, u leest voor, wat leest u? En dan u? lees ik voor hoe de hole loopt. Uh, iemand die kan zien, die kan dat uh, uh, echt, echt helemaal zo uh, bekijken. Uh, de baan is bijvoorbeeld, ter uur informatie, 380 meter lang. Ja. lekkt naar links. Ik lees het Ronald voor. Ronald die deelt zijn clubs in. Elke club waar hij mee slaat, weet hij hoe ver dat hij slaat. Dus en... Ronald zegt dan: doe mij clubs die en die maken. Inderdaad. Even. Ja. En, en, en jij vaart dus blind op die informatie. Uh, Inderdaad. Uh, dus als ik een, dus een foute bal sla, hoeft het niet altijd mijn schuld te zijn. Ja, wezen, dat dan kan je. Het ook wel de schuld van de G zijn. Hoe, ziet, hoe ziet Rein dat als vader? Ja, ja. Hij heeft gewoon gelijk. Ja, ja. Want uh, kijk, als ik voorlees uh, 380 meter, ja. en uh, dat is het dus niet, dan, dan, dan kan ik hem echt niets verwijten. Nee. Het is wel zo natuurlijk dat, uh, dat Ronald uh, zelf rekening houdt met de windrichting en dat soort dingen meer. Maar voor de rest, uh, nee, dan treft mij de blaam. Zijn er meer blinde uh, topgolfers uh, in Nederland? Er zijn er totale 1600. Nee, nee. Wacht even, in, top, Nederland. In, Nederland. In, in Nederland. In Nederland, in Nederland ben en, ik de top, enige blinde. Op er waren niveau. er vijf, maar ja. er zijn er vier afgehaakt. Wegens continuïteit in de begeleiding, sponsoring en doorzettingsvermogen. Dus je vader is al ontzettend belangrijk voor je geweest om dit te kunnen blijven doen. Ja, die is een ontzettend uh, belangrijke persoon. Om mij ook uh, echt, die is caddy. Terwijl, terwijl u oorspronkelijk als vader helemaal niet zo enthousiast was, begreep ik. Dus de buurman die het allemaal uh, aanzette. U moet zich voorstellen, dan word je op een avond gebeld. Uh, zeg Rijn, met de buurman. En, uh, wij <lacht> willen even met je zoon gaan golven. Nou, u mag best weten. Ik dacht, dit is bananensplit. Mijn familie uit Volendam, die, die, die gaat mij uh, uh, iets aandoen, iets belachelijks. En twee uur later, na Studiosport, stonden er inderdaad twee mannen voor de deur. En de een was Jack van Leeuwen van de golfbaan Westwoud... En uh, de andere, dat was uh, Pieter Eckley, dat was uh, Ronalds eerste golfprofessional. Maar Hoe bedachten zij dat dan? Zij hadden dat gezien op de televisie. Ze hadden een vergadering van de club en waren aan het sappen tussen de twee vergaderingen in en zagen opeens golfer voor blinden in Engeland. En toen dachten ze aan Ronald: van, die zou dat ja, wel eens kunnen doen. Direct. Zo. Maar hoezo dan? Ik bedoel, was, nou, was u al zo actief op, op topsportgebied? Ik. Ja, in zijn algemeenheid? Um, of ik actief... Ik was actief op sportgebied, ja. Want ik heb ook, voordat ik met golven begon... was ik namelijk ook al heel erg uh, goed in uh, zwemmen, was ik. Ah. En uh, Weida Massereo, dat is de vriendin van Erika Terpstra... die heeft mij zwemmen geleerd. Aha. Ja, en toen dus... waren ze aan het trainen met de jeugd in Enkhuizen, was zij. En ik uh, op een gegeven moment zei ze... nou, Ronald, zwem jij eventjes uh, mee... En ze moesten 60 banen binnen een uur zwemmen. Ja. Ik ging er 10 minuten later in. En ik kwam er 10 minuten eerder uit. 60 ja. banen gezwommen. Maar dat is toch iets anders zwemmen dan golven? Tja, dat is heel erg. Uh, dat is heel uh, wat anders. Ja. Maar ik heb uiteindelijk voor het golven uh, gekozen omdat ik, dan, omdat ik daarin de enige ben. Ja. En zwemmen heb je meer blinden. Rijn, als Keddy, als vader, je hebt de golftras meegenomen met de clubs. Ik stel toch even voor om iets te proberen. Nu kunnen we hier niet door de ruit heen gaan slaan. Maar we kunnen wel putten. Putten. Dat ja. laatste stukje tot aan de hole. Ja. Mensen, mensen die internet hebben kunnen dat dus zien via ja. onze website. Dit is ja, we uh, nu. Een, een put uh, meegenomen, ja, een mobiele M1, put, dat is een M1. soort zilver plaatje. Uh... Hier traint Ronald altijd mee in de kamer, bij ons thuis, als het uh, heel slecht weer is. En we laten nu zien dat je een put kan maken van een halve meter in één keer en een meter. En dit zijn de puts waar het om draait in de wedstrijd. Ja, je staat nu naast uh, je zoon uh, Ronald. Ja. Je zet uh, de club uh, op een anderhalve centimeter voor de bal. En nu laat je Ronald uh, ja. los eigenlijk. Zo gaat het ook Zo altijd? Zo gaat het in de wedstrijd. En het enige wat ik mag zeggen is, iets naar buiten... en heel rustig, 20 centimeter. Nou, Ronald die gaat nu zijn slag slaan en hij is in één keer raar. Gefeliciteerd. Dank u. Type ja. Voel je spanning om het op de radio te doen, Ronald? Nou, ik uh, zie het. Het maakt niet uit, want de mensen zien het hier toch niet. Dus. Nou, nee, dat nou, ja, zou ik de... niet zeggen. Want ja. We kijken ja, allemaal mee. Ja, maar op internet wel. Ja. Nou, webcams. webcams. Ja. Okay. Zullen we er nog één doen? Ja, nog één. Ik vind het toch wel heel bijzonder. Uh... Die doen we dan ietsjes verder. En, eh, ja, even iets verder. Zult het gewoon nog, no, nog twee meter naar achter doen, kan dat, Rijn? Ja, dan. Als het uh, meer dan twee meter is, dan moet hij er altijd in tweeën 1. De schade is voor de EO. <lacht> Zij Jeroen, van, snel. Oh. Mag ik ondertussen uh, nog een vraag stellen? Tuurlijk. Ja, aan jou, ja, want de rest is heel druk bezig, Jeroen. Ja. Nee, Rijn moet nu aanwijzingen geven. Nou, ik hoef niet zo veel te doen. Deze is uh, een stoklengte. Heel rustig aan. En recht, recht. Go. Heel rustig. Nou, hij ging er Bijne, eigenlijk langs heen, overheen. Benne, benne, benne, maar u zegt Rijn, een stoklengte. Voor mijn gevoel was het iets meer. Ja, maar dat houdt in dat als ik dit zeg tegen Ronald... dan weet hij ongeveer dat er twee stappen is. Een stoklengte. Oh, ja. Ja. En dat is iets langer dan deze. Het scheelt ongeveer 20 centimeter. Ronald, in mijn introductie ja. naar jou toe... had ik het eigenlijk over uh, de Paralympics. Ja. Uh, nu, ja, laten we even weer gaan zitten. Ga ook weer zitten. Uh, nu is het geen uh, discipline op uh, de komende Paralympics... maar wel in 2020. Dat duurt nog acht jaar. Zeg je van, nou, die acht jaar, die, uh, daar ga ik naartoe werken? Ja, daar ga ik inderdaad uh, naartoe werken. Want de top van de blinden die ligt zo rond uh, 40, 45 uh, ligt dat. Nou, daar zit je precies en goed, ik, uh, hè? En dus dan zit het voor mij precies uh, goed... En dan ga ik naar en dat is uh, mijn doelstelling wordt dan. Dan ga ik alleen maar voor goud en voor minder doe ik het niet. Wat <lacht> zeggen ik, er meer? Je, je droom kan dan uitkomen om uh, ja, inderdaad dat goud te pakken. Inderdaad. Ja, uh, u gaat dan ook mee naar de spelen. Ik denk uh, dat ik mee mag als vader, uh -huh. maar niet meer als caddy. Oh? Nee. nee. Uh, op dit moment zijn we bezig om uh, een tweede caddy erbij te zoeken. Waarom is dat? En dat is ervoor dat uh, met name ik het nu uh, meer als uh, tien, uh, tien jaar doet. Ja. En het ook uh, beter voor Ronald is dat er iemand uh, nu meegaat... die toch op een wat hogere level zit. Hm. Ook als caddy zijnde dan, uh, dan als ik als vader. W want u wilt ook dat u niet de enige bent waar hij afhankelijk van is en blijft. Dat ook. En dat heeft ook te maken natuurlijk. En dat is natuurlijk een, uh, een, een gegeven. Ik kan ook ziek worden vlak voor een wedstrijd. Ja, en dan, zit en ook... dan zitten we natuurlijk ook met een probleem. Ja. Nou, dat wordt eerder eens opgelost. We hebben een oproep gedaan. We hebben daar ook verschillende mensen op gehad. En daar gaan we dus nu mee uh, spreken. Is, is, is er ook een boterham voor jou aan te verdienen, Ronald? Helaas, of er een boterham aan te verdienen is, dat uh, valt wel uh, mee. Maar het is wel zo dat al het geld, dat wordt, uh, wat ik mee verdien... dat gaat in een pot en daar worden dan het jaar erop de toernooien van betaald. En het wordt ook, uh, daar hoef we zelf niks aan te doen, ook beheerd... door de Bart de Graaf Foundation. Mm -hmm. Dat is de stichting uh, van Bart, dat kleine mannetje van de televisie. We kennen hem nog. En die helpen mensen met een ingrijpende ziekte om hun doelstelling te bereiken. En mij gaan ze helpen om wereldkampioen te worden. Ik dank je wel. En uh, we blijven je volgen als toekomstig wereldkampioen... en als toekomstig uh, Olympische gouden medaille-winnaar. En was dit... Uh, en dan wil ik ook eigenlijk als, het zo, als jullie je ook nog eventjes... Uh, ontzettend bedanken voor Graag het interview. Gedaan. En ik vond het hartstikke leuk om hier uh, aanwezig te zijn... Blijf en mijn even verhaal zitten. met jullie te delen. Oké, okay, te gek. Is de dag op radio 1. Zazie. Het is dinsdag en dus stappen we in de tijdmachine... die vandaag wordt bestuurd door historicus Rutger Brechtman. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar reizen we dit keer, Rutger? 1897. En waarom naar dat jaar? 1897 is het jaar waarin eigenlijk een van de grondleggers van de sociologie... een hele beroemde socioloog, Emile Durkheim... grote opschudding en beroering veroorzaakte uh, onder zijn collega's... omdat hij als eerste een groot boek uh, publiceerde... waarin een studie zat naar zelfdoding. En waarin hij voor het eerst het niet als een, als een hele uitzonderlijke... individuele daad beschouwde, maar eigenlijk als een sociaal fenomeen... waar je onderzoek naar kan doen. Ja, en hoe werd er gereageerd dan? Nou, eigenlijk dus, dus met, met, met verontwaardiging en, en met wel wat opschudding. Want het idee was, ja, dit is toch zoiets persoonlijks. Dit is in elk geval weer anders. Hier kan je toch geen statistiek op loslaten. Ik bedoel, dat kan je met allerlei andere onderwerpen wel doen. Maar op zoiets, zoiets persoonlijks ja. en grilligs kan dat toch niet. Ja, en en Durkham die zei, dat kan je wel doen. En hij kwam tot allerlei conclusies er zelfs bij. Ja, nu zijn we dat helemaal gewend. Het CBS heeft vanmorgen cijfers van het aantal zelfdodingen bekendgemaakt. Voor het vierde achtereenvolgende volgende jaar is er een stijging te zien. Verbaas je dat? Nou, het is heel lastig natuurlijk, want uh, het aantal zelfdodingen ligt eigenlijk al jaren in Nederland ongeveer rond de 1600. En het is de afgelopen vier jaar ietsje gestegen, zit daarmee weer op hetzelfde niveau van eind jaren negentig ongeveer. En um, als het met zulke kleine fluctuaties gaat, is het heel lastig om te zeggen waar het nou precies aan ligt. Het CBS durft bijvoorbeeld ook niet te zeggen, dat is een snelle intuïtie, al, oh, dat zal wel aan de crisis liggen. Mm -hmm. um, maar dat is lastig, dat zeggen ze er niet bij. Um, je kan wel, als je gaat vergelijken tussen landen bijvoorbeeld en uh, tussen verschillende historische periodes, kan je misschien wel allerlei interessante dingen erover zeggen. Maar een periode van vier jaar is wel heel kort. Ja, in 1897 was het echt uh, iets wat bijna niet voorkwam. Zeker de helft minder. Um, het is eigenlijk de afgelopen honderd jaar is het ongeveer uh, verdubbeld in Nederland. In Nederland is ook een land waar het relatief veel voorkomt. En dat komt eigenlijk, en dat klinkt heel gek, maar het is echt waar. Dat komt eigenlijk omdat wij een van de rijkste, welvarendste en gelukkigste landen ter wereld zijn. Je ziet heel duidelijk dat in landen waar heel, hele hoge gelukspercentages worden gemeten, zoals bijvoorbeeld Denemarken en Finland en Noorwegen, Zweden en ook Nederland. Dan zie je eigenlijk heel gek dat daar het aantal uh, zelfdodingen hoger is. Omdat je als je dan ongelukkig bent wel heel erg uh, in het niet valt. Bij ja, dat, wordt wel, dat is de mee. speculatie, inderdaad, dat de standaard hoger is voor, voor geluk. Het heeft ook wel iets te maken met bijvoorbeeld. Uh, uh, modernisering en individualisering in die landen. Dus het is heel erg belangrijk dat je je ja. een zinvol onderdeel voelt van een collectief, van een kerk of een gemeenschap of een vereniging. Nou, we weten allemaal dat die behoorlijk zijn afgebrokkeld de afgelopen decennia, zeker in de rijkere landen. Dus dat kan mee hebben gespeeld. Maar zeker depressie, ik bedoel dat is natuurlijk de factor die achter, achter zelfdoding vaak ligt. Uh, dat is ongeveer vertienvoudigd gecorrigeerd naar bevolkingsgroei in, de, in, een, in een halve eeuw tijd in de, in de rijkere landen. Dus dat is echt. Dat klinkt misschien een beetje cru, maar dat is echt een welvaartsziekte. Ja, was het er destijds niet? Hè? Ik noem maar weer dat jaar mm -hmm. 1897. Of werd het niet onderkend? Ook dat speelt mee. De acceptatie van zelfdoding, zeker in de grote wereldgodsdiensten, van boeddhisme tot christenen tot islam, die is er eigenlijk niet. Het is, het is iets wat je niet doet, vooral omdat je lichaam niet jou toebehoort. Maar van ja, God maar is. en die depressie dus, bedoel ik, dat werd ook niet misschien onderkend. Nou, dat is heel lastig. Kijk, depressie, we weten natuurlijk pas, pas sinds heel kort wat dat precies is. En we hebben ook steeds meer de neiging om voor allerlei gedragingen daar een etiketje op te plakken. Dus dat speelt ook wel weer mee. Is dat we veel gevoeliger zijn voor uh, afwijkingen in gedrag van andere mensen. Dus, de, dus ja. we, we weten daar meer over. Misschien zelfs wel een klein beetje te veel dat we daar te snel in geneigd zijn. Um, of men de, mensen minder depressief waren vroeger. M misschien wel. Ik zou zeggen, en dat, dat kan je ook wel zien in, in de vergelijking met armere landen... is dat als je drukker bezig bent met gewoon simpelweg te overleven... en voorzien in je basisbehoeftes... dan heb je simpelweg niet de tijd om na te denken... van oh, ik, voel me niet, ik voel me niet zinvol onderdeel van een collectief... of ik voel me niet goed of dergelijke. Ja, onze Rembrandt-kenner Peter de Haan. Nou, ik heb een vraag die misschien wel intrigerend ook... een beetje mm. bizar of navrand kan zijn. Maar toch wat ik hem even stellen. Uh, is in de wijze waarop men de zelfdoding pleegt na een eeuw... is er ook in verandering gekomen in de methodiek... Of, nou, dat, is, dat is ook iets wat het CBS meet. Ik weet wel dat er tussen landen grote verschillen zijn. Um, in Nederland is al jaren ophanging uh, de meest populaire vorm. En dat is eigenlijk onder. Ja, dat klinkt allemaal een beetje cru. Bizar, hè? Dat uh, we ja. er zo over praten. Ja. Yeah. Nou ja, er wordt ook gezegd, hè, even tussendoor... Mm -hmm. dat je hier eigenlijk niet over zou moeten praten... omdat het dan dus meer gebeurt. Ja, ja ik geloof daar eerlijk gezegd zelf niet zo heel erg in. Nee. Hoor. Kijk, als je het heel erg gaat dramatiseren... als een soort van entertainmentvorm... dan kan ik me dat voorstellen. Je, er is ook wel betoog dat bijvoorbeeld... op het moment dat bepaalde uh, populaire figuren... Uh, nemen Herman Brood... dat er dan een, een, een, een zelfmoordgevolg golf is. Um, en dat is zeker in Amerika... is het wel een paar keer aangetoond... dat je in de statistiek kleine schommelingen ziet... Um, maar het kan ook andersom werken. Dat noemen, dit, dit noemen ze namelijk het weerte-effect, dat zal ik zo uitleggen. Het andere effect is het zogenaamde papageno-effect. Dat als je op een nuchtere uh, manier erover praat, dat je hier juist meer inzicht in kan krijgen. En dat je ook mensen uh, ja, de, de middelen kan laten zien van hoe ze met hun problemen uh, kunnen kopen, ja. als het ware. Dus kun jij dus, gewoon nog alsnog de vraag beantwoorden hoe ze het vroeger deden? Um, ja, volgens mij is, is ophanging echt een historische constante. Dit is natuurlijk... Uh, een betrekkelijke, uh, eenvoudige manier. Uh, als de trein natuurlijk ook wel heel erg in, uh, in opkomst. Zeker onder jongeren wordt dat uh, steeds meer gedaan. Ja. En dan ja. dat, dat Goethe-effect. Ja, dat is eigenlijk een, iets heel fascinerends. Uh, ik weet niet of je het kent als een boek wat gepubliceerd is eind 18e eeuw door ja, de beroemde Goethe. Het lijden van de jonge Werther. Is eigenlijk een hilarisch boekje. Als je het nu leest is een enorme chick lit eigenlijk gaat over een, een een jongen die uh, enorm verdrietig is dat uh, een, een meisje niet verliefd is op hem. En hij trekt eruit de ultieme romantische conclusie. Hij schiet zichzelf uh, door het hoofd. En uh, het verhaal gaat dat dat een enorme zelfmoordgolf in, in heel Europa uh, tot stand brankt, uh, bracht. Dat iedereen zich op dezelfde manier ging kleden als Werther. Met een, uh, geloof een blauwe jas en een gele trui. En, uh, uh, dat vervolgens uh, deed. Dat was gewoon een hype in die tijd. Ja, dat is, dat, dat is de Wertherkoort, noemen ze dat geloof ik. Dus uh, Wertherfieber Fieber moet ik ja, zeggen. Maar jij zegt het een beetje met een lach, dat dat verhaal nou, klopt Nou, er zijn niet. ook wel twijfels aan het verhaal. Want ik bedoel, we hadden toen nog geen betrouwbare zelfmoordstatistiek of iets dergelijks. Dus het wordt vaak als anekdote verteld. Op zich klinkt het, uh, klinkt het best plausibel. En uh, er wordt zelfs verteld dat Werther uh, grote spijt had van het schrijven van zijn boek. Uh, maar goed, je moet, met al dit soort dingen moet je natuurlijk wel blijven constateren. Hoe dan ook, zelfdoding blijft iets heel persoonlijks. En de grote factoren zijn altijd persoonlijk, psychisch van aard. En op een bepaald moment heb je in een samenleving altijd een grote groep van mensen. die nou misschien wel er tegenaan zit. maar dan kunnen in één keer maatschappelijke veranderingen. kunnen in één keer voor dat extra druppeltje zorgen. Bij, in, in de emmer van heel veel mensen, die uh, ja, een stijging in de statistiek veroorzaakt. Aldus uh, Rutger Bregman. Dankjewel. We nemen afscheid van Suzanne Koster. We hadden het over Pakistan. Jij gaat er vandoor. Ik wens je eens een goede reis terug naar Pakistan. Dankjewel. En we zullen je blijven beluisteren als correspondenten natuurlijk. Dit is de dag, is terug na drie uur. Met onder andere antwoord op de vraag waarom overtredingen in België niet meer opgestuurd Dat worden op de naar de, de Nederlandse autobestuur. dit is de dag. Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via